Welkom bij Kapperskorting. Al jaren vertegenwoordigt kapperskorting.com de kappersbranche. Met topproducten uit Nederland, maar ook merken uit het buitenland lopen storm. Als een van Nederlands grootste online kappersgroothandels streven we ernaar om voor jou de scherpste prijs te regelen. Want, onze naam zegt het natuurlijk al, korting geven doen wij graag. Kapperskorting heeft met meer dan 15.000 producten van 90 verschillende topmerken een bijzonder groot assortiment aan professionele kapsproducten en aanverwante beautyproducten. Wij bieden onze klanten haarproducten, beautyproducten, professionele styling tools en accessoires aan van grote topmerken, maar ook van minder bekende opkomende merken. In onze webshop vind je alles voor in de kapsalon, maar ook de mobiele kapper en thuiskapper kan bij ons verdedig inkopen. Kapperskorting werkt samen met de grootste kappersmerken van Nederland. In onze webshop vind je producten van onder andere topmerken als L'Oreal, Bella, Zwartskopf, Goldwell, Chi, Tangle Teaser, Invisibobble en nog veel meer mooie merken. Ben je op zoek naar een product dat wij nog niet verkopen? Stuur ons dan even een mailtje naar assortiment.kapperskorting.com Wij kijken dan of jouw favoriete product of merk in ons assortiment op kunnen nemen. Bij kapperskorting streven we ernaar om alles zo snel en gemakkelijk mogelijk voor jou te regelen. Zo zorgen we ervoor dat er dagelijks nieuwe kappersproducten aan ons haar- en beautyassortiment worden toegevoegd. Dat deze zijn voorzien van uitgebreide productinformatie en altijd een scherpe prijs hebben. Waarom zou u nou bestellen bij kapperskorting.com? Bestelt u nou voor 8 uur s'avonds en is het product op voorraad, dan heb je jouw bestelling morgen nog in huis. Wij garanderen altijd scherpe prijzen met hoge kortingen. Bovendien betaal je geen verzendkosten voor orders boven de 30 euro. Je bent trouwens niet de enige die bestelt bij ons. Ons bedrijf wordt gezien als zeer betrouwbaar met een 9,1 klantbeoordeling. We staan bekend om onze professionele, behulpzame en vriendelijke klantenservice die van maandag tot en met vrijdag telefonisch en per e-mail bereikbaar zijn van half 9 ochtends tot half 6 avonds. Ook het verzending naar het buitenland is gratis. En het, wij hanteren een niet goed geld terug methode. Blijf altijd up to date voor nieuwe producten, nieuwe trends en leuke acties. Tooi in te schrijven voor de nieuwsbrief van capskorting.com. Ook kun je ons volgen op Twitter, Facebook, Google Plus of Pinterest. Vind je het bovendien leuk om over trends, beauty tips en nieuwe producten te lezen? Neem dan eens een kijkje op onze blog capco magazinenl